zogenoemde Euro-2-emissienormen. Dat zijn meestal auto's van jaar 2000. Utrecht is de eerste stad in Nederland die zo'n milieuzone instelt voor personenauto's. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het voorstel. Een plan om ook oude benzineauto's te weren haalde het niet. Utrecht probeert al jaren de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Zo mogen vervuilende vrachtwagens al sinds 2007 het centrum niet meer in. En vorige maand stemde de gemeenteraad in met een verbod op oude bestelbusjes. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil dat medewerkers en vrijwilligers die in de kerk een nieuwe functie krijgen een verklaring omtrent het gedrag overleggen. De kerk hoopt hiermee plegers van seksuele delicten buiten de kerk te houden. De verplichting wordt van kracht voor priesters, diakens, pastoraalwerkers en geestelijken in opleiding. Er geldt verder voor vrijwilligers die met jongeren werken toegang hebben tot persoonsgegevens of geld beheren. In Nigeria is cholera uitgebroken. Volgens de regering zijn inmiddels 86 mensen overleden aan de bacteriële infectieziekte. 1600 mensen kampen met symptomen. De eerste gevallen van cholera werden twee weken geleden in het midden van het land gerapporteerd. Van daaruit breidde de epidemie zich uit. Bij de vorige epidemie in Nigeria in 2008 stierven bijna 100 Nigerianen aan cholera. Het weer buien, maar in het zuiden en oosten schijnt soms ook de zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Gaat het, vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harder waaien. Morgen trekt de regen weg, maar in de nacht naar zondag gaat het weer regenen bij een stormachtige wind. Dit was het. Dit is Bijna bij de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. De andere kant op tussen knopen Terbrechtseplein en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 Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. Leef je lekker uit en zie je In Zirker Standfort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zirker ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Lukt met jou niet dates, Jip? Je bent jezelf niet. <lacht> zo hoe bedoel je. Ja, je moet gewoon eerlijk zijn tegen vrouwen. Dat waarderen ze heel erg. Nou, dat klopt ook niet altijd, hè? <lacht> ik had een date dat het meisje komt zitten en ze zegt. Oh, je rookt. Oh, dat heb je niet gezegd. Ik zeg nee. Oh, dat vind ik zo smerig. Toen ze zei, zo smerig rook ik ook bij haar een rare geur uit de mond. Ik denk, moet ik dat ook gelijk zeggen? Ik denk, ja, is wel zo eerlijk. Ik zeg, nou, jij meurt ook aardig uit je muil. Ja. Ze zegt, ik rook niet. Ik zei, nee, ik ruik ook geen rook. Ik ruik uh, dode rat. Ze stond op en ze was weer weg. Dat heet speeddating. Kom op. Zullen we allemaal eerlijk zijn? Vind je me dik? Nee. Echt niet. Nee, je bent niet dik. Je bent een beetje vatzig, maar niet dik. Mensen, nee, dus het, het gaat niet om uiterlijk. Uiterlijk is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Ik ben zelf ook een beetje vatzig. Interesseert me helemaal niks. Je wordt al zo'n beeld geschapen, weet je hoe je eruit moet zien. Ik zeg, maak je niet dun, vatzig wordt de mode. Dat dus zijn allemaal met je vatzige mannen. He? We zijn van een lid van een club. De VIE van vatzig. Ja, weet je, er zijn van mensen, ik zie vaak hele dikke mensen, maar echt heel dik. Die zie ik zelf staan met een Cola Light. Dan loop ik langs en zeg ik: Te laat! Ja! Het is ook helemaal niet lekker. Cola light, weet je wel. Dan gaan ze zichzelf nog. Uh, ja, man. Maak het uit. Ja, uiterlijk is niet voor mij belangrijk. Ik had een date met, uh, met Lisa. Die was ook een beetje mollig, een beetje vatsig. Ik denk: daarbij ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Dus ik zeg: Jeep, zullen we anders uit eten gaan? Ik zeg: Nou. Pff. Ja. Laten we mij thuis gewoon crackers eten, Lisa. <lacht> Man, vatsige mensen hebben ook humor, weet je Ze konden erom lachen. Ik zei, nee, ik ze, uit eten vind ik vervelend. Ik eet al vier keer in de week, weet je op, buiten de deur, weet je, vind ik niks. Ik zei, ik ga voor je koken. Oké. Okay. Toen zei ze ook, laten we gaan dansen. Ik zei, ja, ik dans niet meer. Sinds het programma er is, so you think you can dance, durf ik niet meer te dansen. Vroeger vond ik dansen heerlijk. Maar vroeger danste ook iedereen volgens mij gewoon normaal. Weet je wel, mensen dansten ook gewoon op hun eigen plekje. Als ik ze nu zie bij So You Think You Can Dance, dat noemen ze dan dansen. En dan staan ze daar. Zo moet je niet in een discotheek gaan staan, dan word je eruit gerost. Je kan er niet op die dansvloeken, dit toch doen, dat kan toch niet? In mijn tijd stond je gewoon op je plekje, en dit was het dansen. Zo. Ieder op zijn plekje stond ze op een rijtje naast elkaar. Zo deed je dat. En als je gek deed, deed je dit: ja. variatie, je kon omhoog, je kon omlaag. Ik wil nog praten met elkaar. Hoi, hey, heb je voetbal gezien gisteren? Ja, leuk, hè, ja, ja, hey, Ik ga even een plaatje aanvragen. Ja, doe maar. Je kunt nog een plaatje aanvragen. En ik kwam dat plaatje en ging ik zingen. Ja, mijn Engels was zo beroerd. POM! POP THE champ, POP it up, POP PIRRAP! POM! POP THE champ, POP it up. OVER! Maas, kiet, ik je naast mezen, makes my date. POM! POP THE champ, POP it up. En met de heupen, hè? Met oosters in mij. Zie je? Die andere kant gaat iets moeilijker. Maar deze? Hier. Flexie. Ja, King was de dansvloer, hoor. Dat is ook al 18, 19 kilo geleden. Hey. Ik kijk nu graag. Vind ik gewoon leuk, kijken. Dus die Lisa die staat op de dansvloer zich helemaal uit te sloven. En dan kijkt ze naar me, doet ze. Nee, ik, ik dans niet. Kom ze me halen. Waarom? Als je niet wil dansen, gaan mensen die de dansvloer optrekken? Dat vind ik zo irritant. Niet doen, Lisa. Niet doen. Dat vind ik zo stom. <lacht> dat is niet doen. Er staat zo stom mensen die trekken aan mij. wel een raar wijf. Ja, serieus. Ga gewoon lekker zelf dansen. Ik dans niet. Lisa, kijk nou uit wat je doet. Zeg ik, Heb je nou zin in? Stel maar te kijken naar ons. Ja. Dans dan. Ik dans toch. Eén hey, nummer, ga ik weer terug. Hoor je dat? Even in aansluiting op uh, Najib Amali. Met zijn, met zijn dansen. Wat een prachtige conferentie. weer. Die man is geweldig. Uh, uh, ja. En wij gaan nog even door met dansen. Nog even iets hoor. La wel. Voulez-vous coucher avec moi? Oftewel Lady Magmalade. Die was dat van uh, Patty Label of Label, zoals ook wel kort genoemd wordt. Ja, kan ook natuurlijk. Maakt het allemaal uit. Als het maar een beetje maar een naam hebt, toch? Ja, hoor. This is bed. De show. Me like a classic. It's stolen, but that's what you like. I like to show, show, show. I like to show, show, show. That you don't know anything about the music that you hear. The show, the show, you just like to show. The glittering, the number one, the one is told the show. The show, the show, you just like to show. The glittering, the number one, the one who stole the show. The show, the show. The show. Cause that is what the big folks want They didn't take a lot of rehearsal I always recognize the judge I like to show oh, oh. I like to show oh, oh. That you don't know anything about your music That you hear The show, the show you like like the show? The glittering, the number one The one that's told The show, the show You're just like a show, you're glittering Show, show, show. That you don't know anything about your music that you hear. Show, the show. Do you just like the show? En ja, en Gonsorten. Het is de iemand van de 3J's. De 3J's. Verdwaald. Ik heb gedaan, geleerd, geleefd, alles weer vergeten. Een vloek en een zegen. Het is Zonen zijn versleten, net als mijn geweten. Ik slaap overdag, ik blijf hele nachten wakker. Ik ben een paal. een man met een hart van staal. Mijn leven een mijn verhaal, kijk me maar na. Of laten we me gaan.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 Dus uh, inhaken. Blijft zo'n gekke muziek. Het zwingt dus een trein. Uh, Gloria Estefan samen met de uh, Miami Sound Machine. Lekker hoor. Check your body, baby, to the conga. Ja, ja. En dan maken we weer even een sprongetje in de tijd... ...na 2013, dames en heren. Want hier is Ilse de Lange. Blue Bitter Sweets.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 was dat van uh, Ilse de Lange. En uh, dat nodig, dat uh, staat alweer hoog in de rate En uh, zo wat iets meer zijn. Nou, nog één plaatje. En dan gaan we naar de agenda. En know zo. You wat is dit nou toch weer? Zie je wel, dan gaat hij weer van alles fout. Gaat weer van alles fout hier. Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Misschien gaat er dan nu iets goed. Je weet het maar nooit. Eh... Hey? Um, Is zit er nou? Junior. Wat tijd dat het weekend begint? Nou, Rut De Hamslag, goedemiddag. Dag Joop. Hoe is het met je? Ja, redelijk wel, dankjewel. Oh. je ja, hoor. Gelukkig. Ja, ondanks het, uh, het mierige weer. Heb je je Halloween-masketje afgezet? <lacht> ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Goed, ik zal even wat vertellen wat er van, van het weekend aan de hand is. Ja, ga het eens doen. Nou, we beginnen met vandaag. Uh, gisteren is begonnen de Roze Kunstlijn. En dat is een, uh, een groot creatief evenement voor kunstenaars en professionele artiesten. Uh, dat is ontsproten uit uh, Haarlem Ros tot 2012. Daar hebben ze het voor het eerst gedaan, die Roze Kunstlijn. En dat is een ontzettend succes gebleken. Uh, met gevolg dat ze dit jaar weer hebben georganiseerd. Maar nu is ook het Zandvoorts Museum erbij betrokken geraakt. Gisteravond was de opening. Het was druk. maar 200% mee. En er werd uh, uh, muziek gemaakt. Cathy uh, was onder andere aanwezig. En Frank uh, van Tetrode die uh, las gedichten voor. Haar broer speelde daar, uh, of nee, is het geloof ik, uh, Peer van Tetrode speelde daar prachtig mooie gitaar bij. En uh, dat gaat vanavond nog een keertje door. En dat begint al eigenlijk om een uur of half vijf. Dan komt Klaas Koper en die neemt dan accordionist de Greet mee. En die gaan gewoon lekker oude dekens daar spelen. Zang met accordion. Nou, je weet dat dat altijd wel trekt in een zeedorp en een dorp aan de zee. Ga daar dus naartoe. Daarna om acht uur is er een bal moskee. Ja, ja, dat moet ik mij daarbij voorstellen? Uh, ik weet het niet Er wordt wel een vriendelijk verzocht door uh, de organisatie Om uh, de dresscode Balmasque aan te houden En uh, dat houdt in dat je In ieder geval een masker draagt Wanneer je uh, het Santos Museum bezoekt En door het dragen van dat masker uh, Kom je een stap dichter bij het thema En dat is Van werkelijkheid tot illusie Ja Heel breed natuurlijk En dan um, gaan we morgen gaan we er weer naartoe en dan begint het allemaal om 11 uur, want dan is er een opening door keizerin Sissi. Een niet, maakt niet uit, maar het ziet er perfect uit. Dan komen er stelletje dichters, er komt een acteur, er wordt het theater met liedjes gemaakt. Van alles nog wat, en dat duurt dan nog tot 7 uur. Vanavond is het overigens tot 00.00 uur het museum geopend. dat is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk uniek. Dat heb ik eigenlijk nog meegemaakt. Maar ook voor onze liefhebbers van Jazz... Is er vanavond nu wat? Want de jazzlounge van uh, Arthur Hubekemeijer... die uh, pleegt vanavond weer op in uh, Café Neuf. Dat begint om 9 uur. En normaal beginnen ze dan een uurtje met, uh, met vier vaste mensen te spelen. Dat gaat vanavond niet gebeuren. Ze gaan meteen jammen vanavond. Nou, Vaak zijn er iets van 10, uh, 12 toetraars aanwezig. Uh, voorlopig zit in ieder geval... Uh, uh, Richard Lems uh, zit aan de drums... Uh, de bekende pianist Jean-Louis Vandamme, die kennen wij van Jess in de Kocht. Die bespeelt de piano en de keyboards. En uh, de Noor Thomas Andersen, die speelt contrabos. De, de promotor is Hans Huberink. En dat is dan elke eerste vrijdag van de Vanavond dus vanaf 9 uur weer. Dan hebben wij morgen, even kijken, daar hebben wij de, om 5 um, uur in de agatha Kerk. De Regium van Foray. Dat is een prachtig mooi werk. Uh, dat, is, uh, uh, dat wordt gezongen door het uh, katholiek uh, kerkkoor. Met versterking van een heleboel zangers die zich aanvullig hebben aangemeld daarvoor. Uh, echt heel erg mooi. Uh, als je van klassieke muziek houdt, mag je dat zeker niet missen. Dat is dan om vijf uur morgenmiddag. En dan hebben wij ook nog iets heel leuks om zes uur morgen. En dat is een Bokbierfestival in Lauren Hardy in de Halverstraat. Jouw wel bekend neem ik aan. Er zijn een x aantal. Nee, nooit verrot! No. <laughs> er staan een x aantal bieren op top en uh, onder de kurk. En onder de Kroonkurk. Uh, leuk om te doen. Uh, ga er naartoe. En geniet uh, van het bokbier dat. Uh, ja, eigenlijk bij november hoort. Nee. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje. wat uh, Nou, ook nog één ding. misschien wel leuk om te zien. Uh, er is in Amsterdam een, uh, een, een mensvereniging. Dat ze zijn mensen die hebben zo'n een, sjees uh, met paarden voor, weet je wel. Ja. En uh, die heet dan de Hoofdstad Aanspanning. Die komt morgen naar Zandvoort toe. Die gaan eerst vanaf IJmuiden over het strand. Die komen omhoog bij bij Sandy Hill. En dan gaan ze, um, ja, in kolonnen, zeg maar, gaan ze naar uh, Maneesje Ruckert, waar je al die hele mooie karren kunt bekijken. Ja. om te zien, leuk om foto's te maken. Um, geniet ervan, van die, uh, de, zeg altijd, knollen. Het mag niet, maar doe het toch. Ja, de haken je mag toch. Ja, knollen. Ja. Gewoon ja, lekker knollen. Daarom. Ze verkopen jou geen knollen voor citroenen, toch? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hey, maar je vergeet nog wat. Ja, de American Roots. Ja vanavond ook, in, uh, in de krocht. Dat wilde ik als laatste be bewaren. Oké. Okay. Um, heel um, goed initiatief. Uh, een van die groepen, die Nederlandse groep speelt als die is naar uh, uh, Roy van Buringen gestapt. Uh, hij zegt uh, ik uh, zorg muziek en jij moet het organiseren. Dat hebben ze gedaan. Uh, vanavond is dan uh, vanaf kwart over acht de eerste uitvoering van American Roots in het Theater de Krocht. Uh, entree 10 euro, dat is niet te veel voor een avondje geweldige uh, uh, muziek uit uh, ...uit ja, van allerlei kanten in, in Amerika... ...van Cajun tot aan uh, jazz... ...en van alles nog wat. Uh, ga ervan genieten. Veel muziek vanavond, veel kunst en cultuur vanavond. Een hele weekend. Uh, ik wens jullie heel uh. prettig. kan Ik kan eigenlijk nog even aanvullen... ...want mensen reageren niet zo erg hier als antwoord op, op de radio... ...maar wij hebben nog steeds vier vrijkaarten liggen... ...voor dat concert van vanavond... ...van oh ja. Meuk Roots Ja... Ja, maar wat moeten ze dan doen? Nou, ja, ik heb gezegd, bel even naar de studio. En dan krijgen de eerste twee die bellen, die krijgen twee kaartjes. Nou, dat heb ik net gedaan. Oh. Jij wou die kaartjes hebben dus? Nee, dat heb ik ook niet nodig. Ik ga er gewoon naartoe. Ik ga er een paar plaatjes maken. Ik probeer er een recensie van te maken. En nou, als je, nog mensen weet, die, uh, als je nog mensen weet die er graag heen zouden willen... We hebben nog twee, keer, twee kaartjes liggen hier. En die mogen we weggeven. Dus... Um, nou, oh, die mensen bellen toch niet. Dus als je mensen weet die dat graag naartoe willen, laat ze dan even naar de studio bellen. En dan uh, kunnen we zorgen dat die kaarten daar op de een of andere manier terecht komen. Maar, het is, maar ik dacht dat jullie er zijn, hè? Uh, hè? Dat is nog maar kort, toch? Nee, dat je, dat je... Ja, wij zijn er tot twee uur. Ze kunnen tot twee uur nog bellen en uh, okay. de, anders gaan uh, die kaarten, weet ik niet, uh, wat er mee nou, gebeurt. Ik ga die uh, een Facebook. Uh, uh, ja, het kan nog tot twee uur. Nou, nou, kunnen ik? ze nog bellen en uh, dan zorgen wij eventueel wel dat die kaarten daar terechtkomen op een of andere manier. Dus, ja, nou, nog tot twee ga, dat uur. Dat ga ik doen. Oké. Okay. Uh, ik hoop dat je ze kwijtraakt. en ja. ik hoop dat de wat erg druk is, want het lijkt me ontzettend leuk om daar. Ja, naar te mij doen. ook. Lijkt me vreselijk leuk. Nou, joh, prettig weekend. Hallo Ruut. Petert weekend en tot maandag. Het zal zijn. Oké. Hoi, hoi. Oké, okay. hoi, hoi. Hear the siren. Hear the siren. The sirens, hear the circus so oh profound I hear the sirens more and more in this here town Let me catch my breath to breathe and reach across the bed. Just to know where safe I am a grateful man This light is Een allernieuwste plaat van het nieuwe album. En, uh, het is een lekkere plaat hoor. Uh, ja, toch? Ja, ja, het ja, het is een tijd uh, nummer. Ja. Dit is Alain Toussaint. Sweet Touch of Love. When a cold chill begins to burn at your very soul. That's the sweet touch of love. Just a drop of a name begins to stain your very toes. That's the sweet touch of love. Oh yes, it is. Just the thought of not seeing you would blow my mind. Oh, that sweet touch of love. Oh yes, it is. I was about to give up, but you came just in time. With your sweet Yes, you did. You brought out the best in me. You made me leave the rest of me behind. Oh, yes, you did. Saint, zeggen, Denk ik. Ja. Helen Toussaint. Ja, ik denk ook dat je het zo moet uitspreken. Ik ben keurig op zijn Frans. Hè. Ik denk gewoon: Franse naam doe je keurig op zijn Frans. Zeg ik: Alain Poussin. Ah. Ja. Ja. Ja. Dia. ja. ja, ik heb trouwens nog wat. Uh, oh, je uh, hebt nog wat? Oh. Ja, voor degene die. Ja, ik heb ook uh, nog wat, maar. Oh, dat is wat anders voor zijn. Okay, voor de mensen ja. die uh, s, uh, buiten de dorpsgrenzen willen uitgaan. Uh, vanavond in het patronaat in Haarlem. In ja. de grote zaal. Voor ja. de echt liefhebbers. Een uh, trade op cult of luna. Een metalband uit Zweden. Met in het voorprogramma Amenra. En uh, de recensies uh, we spreken van een uh, best wel een hele leuke band. Oh. Begint om half acht. Oké. Okay. En uh, ook vanavond in het theatercafé van het patronaat. Luke Winslow King. En dat begint om acht uur. Is een gratis concert en dat is blues. Leuk. En uh, even kijken. Vanavond ook in de kleine zaal. Een optreden van The Excitements. En dat schijnt een hele goede soul slash funk band te zijn. Die een beetje uh, uh, de, de oude hits, oude soul hits uit de jaren 50, 60 tot leven brengt. En dat begint om acht uur. En morgenavond voor uh, de house liefhebbers. Latin Lovers met La Fuente en Rule and Doors. En dat is in de grote zaal, begint om... 11 uur en de minimumleeftijd is 18 jaar. Let's 50 of zo. Yeah. Ferrol Williams. Dat yeah. ja, het is gezellig in worden. Ik heb eigenlijk wel zin om in het dorp te blijven hangen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het bezig te Ja, mm. moet ik alles jullie alleen naar huis sturen? Dat is ook niet gezellig. Nee, nee. <totstutters> nee. Nou ja, ik kan wel heel leven mee. Maar ik zal toch een beetje op tijd weer terug moeten zijn. ja. Ja, dat heb je met een hond, hè? Ja, ja, Zo. Ja. <laughs> so. We kunnen... Can... En uh, iemand die, uh, ik kende vroeger iemand die slecht Engels sprak. die zei, waarom moet John B. gesloopt worden? Ja, Sloop John B. staat er. Maar ja, waar, waarom John B. gesloopt moest worden, weet ik ook niet. De laatste plaats. En ik ga vandaag eens op een mooie manier afscheid nemen. Eén van mijn lievelingsnummers. Mooi einde voor het weekend. Prettig weekend allemaal. Ja. Get back homeward. Once there's a way to get back home, sleep pretty, darling. Do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home We'll sing a lullaby Weekend. Dit was ZFM Lunch voor vandaag. Jawel. Wij zijn er maandag weer. Fijn weekend. En, uh, Ondanks geniet... de onstuimigheid die ja. voorspeld Geniet nog wel even van de kanaal van de Beatles. Zo Tot is maandag. Out. van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Oud-neuroloog Janssen Steur zegt dat hij altijd heeft willen optreden in alle goedheid. Janse Stuur zei dat voor de terugtrechter in Zwolle die vandaag de klachten van vijf oud-patiënten behandelt. De oud neurolog wordt ervan verdacht dat hij jarenlang tientallen verkeerde diagnoses heeft gesteld en verkeerde behandelingen heeft gekozen. Nadat een van de slachtoffers vanochtend aan het woord was geweest, bood Jans.